6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Kabinetsplannen woningmarkt bedreigd door CDA-blokkade. Bedrijven Groningen sturen brandbrief vanwege risico's gaswinning. En aandeel KPN fors onderuit. <hijen> Het CDA blokkeert alle nieuwe plannen van het kabinet... op het gebied van de woningmarkt. Het kabinet wil veel veranderingen doorvoeren in de woningmarkt. PVDA en VVD willen onder meer hogere huren voor hogere inkomens... en een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek. Het kabinet is daarbij afhankelijk van de steun van het CDA... in de Eerste Kamer. De oppositiepartij wil onder meer dat het verplicht aflossen... van hypotheken minder streng wordt. Zo heeft CDA-kamerlid Knops tegen de NOS gezegd. Zit het CDA ook dwars dat er door de heffing van 2 miljard... die het kabinet de corporaties oplegt... niet geïnvesteerd kan worden in de bouw? pvda kamerlid Monash denkt dat het zal lukken... om het CDA over de streep te trekken. Als het CDA voet bij stuk houdt... stranden de plannen van minister Blok in de Eerste Kamer... en heeft het kabinet een gat van 2 miljard euro. Bedrijven in de Eemsregio maken zich grote zorgen over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. In een brandbrief vragen ze het kabinet een schadefonds in te stellen voor het bedrijfsleven. De bedrijven wijzen minister Kamper op dat er voor ongeveer 10 miljard euro is geïnvesteerd in het gebied. Die investeringen zouden niet tegen schade door aardbevingen te verzekeren zijn. De bedrijven in de Eemsregio willen dat wordt onderzocht welke gevolgen de aardbevingen kunnen hebben voor de Groningse havens. Als blijkt dat de bedrijfsinstallaties schade kunnen oplopen, moet er een apart fonds komen. De bedrijven zijn bang dat toekomstige investeerders afhaken als blijkt dat de Eemsregio een risicogebied is. Het aandeel KPN is op de beurs in Amsterdam bijna 16 procent lager gesloten. Beleggers rekenen het telecombedrijf af op de aangekondigde aandelenemissie. KPN maakte vandaag bekend voor 4 miljard euro aan aandelen uit te geven om de financiële positie te versterken. Het aandeel stond gedurende de dag enige tijd op een verlies van 25 procent, maar krabbelde daarna wat op. KPN wil met de uitgifte voorkomen dat het in financiële problemen komt na grote investeringen in onder meer 4G-frequenties voor snel mobiel internet. In Denemarken is een aanslag op een vooraanstaand islamcriticus mislukt. Het gaat om de schrijver en historicus Lars Hedegaard. Deense media melden dat Hedegaard bij zijn huis in Kopenhagen werd beschoten... toen iemand een pakketje kwam afleveren. De schutter miste zijn doel en bij een tweede poging blokkeerde zijn pistool. De dader is daarna op de vlucht geslagen. Hedegaard staat aan het hoofd van de International Free Press Society. Een organisatie die zegt dat de persvrijheid door de islam bedreigd wordt. Twee jongens die betrokken waren bij de mishandeling in Eindhoven op 4 januari... blijven nog een maand in voorlopige hechtenis. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Oost-Brabant bepaald. De twee hoorden bij een groep van acht die s'nachts een man in elkaar sloeg. De jongens die vandaag voor de raadkamer verschenen wonen in België... maar hebben de Nederlandse nationaliteit. De vijf Belgische leden van de groep verschenen vandaag in België voor de rechter... Nederlandse Justitie heeft om een uitlevering gevraagd. De rechtbank in Turnout heeft het besluit daarover uitgesteld tot volgende week. Minister Dijsselbloem van Financiën vraagt de Raad van Commissarissen van SNS Reaal... om te bekijken of de bonussen van de SNS-stop kunnen worden terugbetaald. Hij voegde wel aan toe dat het moeilijk zal worden. Volgens Dijsselbloem zijn er zeker in de periode dat het vastgoed werd gekocht... bonussen volledig onterecht uitgekeerd. De minister benadrukt dat er juridisch weinig mogelijkheden zijn om bonussen terug te vorderen. De wet die dat moet regelen ligt nog bij de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer is er voorlopig geen meerderheid voor een parlementaire enquête naar de nationalisatie. VVD, PVDA, CDA en D66 willen eerst een debat met minister Dijsselbloem en een hoorzitting met de Nederlandse Bank afwachten. SP, PVV en ChristenUnie zijn er wel voor om het zwaarste onderzoeksmiddel van de Kamer in te zetten. Middelbare scholen doen vaak weinig als leerlingen zeggen dat ze gepest worden, blijkt uit een enquête van één vandaag onder 800 jongeren die gepest zijn. 60% vindt dat de school te weinig deed om het pesten te stoppen. In meer dan de helft van de gevallen ging het treiteren door. Ik had het beter niet kunnen vertellen, want omdat ik dat heb gedaan, werd het alleen maar erger, zegt een slachtoffer. Vandaag werd ook bekend dat twee derde van de jongeren tussen de 12 en 16 vorig jaar wel eens vervelende ervaringen heeft gehad. Dan het weer. Vanavond neemt door nadering van een storing de bewolking toe. Tegen middernacht volgt vanuit het westen sneeuw. Meeste sneeuw valt in het zuiden. Morgenochtend trekt de neerslag naar het zuidoosten weg. De temperatuur stijgt dan in de middag naar ongeveer 4 graden. En er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. ABB Verkeersinformatie. Langzaam neemt dit aantal files nu af. Het zijn er nog 30, alles bij elkaar 100 kilometer. Ze zijn vooral te vinden bij Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam stelt de avondspits niet zo heel veel voor. Opvallende files op de A12 Arnhem naar Utrecht. Tussen Knoop het Waterberg en Knoop het Grijsoord 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A50 Arnhem-Os. En daar is bij Knoop het Grijsoord de rechterrijst ook dicht. De A28 Utrecht-Amersfoort, daar is het al de hele avondspits wat drukker. Vanwege een aanrijding aan het begin van de spits. Tussen Soesterberg en Leusden Zuid, nu nog 5 kilometer. Ten slotte de A50 Arnhem-Os. Tussen Renken en Knoop het Ewijk, 7 kilometer.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 Dus ook als het om de cijfers gaat, is de Audi A4 Business Edition... nu een wel heel aantrekkelijke keuze. Audi. Voorsprong door techniek. Liever het over die lening voor de auto. Wat kost het ook alweer per maand? Precies 150 euro. Nou ja, iets tussen de 150 en 200 in, denk ik. Precies weten wat u per maand kwijt bent? Verantwoord lenen begint bij het berekenen van uw maandlasten op abnammro.nl/lenen. Dat is lenen Anonu, ABN Amro. De bank Anonu. Let op. Geld lenen kost geld. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. 7 over 6. Goedenavond. Boosheid over bonussen. Maar de minister van Financiën kan weinig ondernemen... tegen de oude top van SNS Reaal. U hoort straks minister Dijsselbloem. Maar we beginnen met de andere heibel in Den Haag. Politiek verzet tegen plannen van het kabinet. Het gaat om het CDA, dat steunt de woningmarktplannen van het kabinet niet langer. In Den Haag verslaggever Margreet Boer, het kabinet heeft daarmee dus een probleem? Ja, dat kun je wel zeggen, want uh, kijk, het kabinet uh, dat wil van alles met de woningmarkt. De huren moeten fors omhoog om scheefwonen tegen te gaan. En mensen moeten hun hypotheek he, voor 100% aflossen. Uh, het kabinet vraagt ook van de woningbouwcorporaties 2 miljard euro. Dat wordt dan de verhuurdersheffing genoemd. Nou, heel veel plannen dus. Snel moet het geregeld worden. Het kabinet heeft geld nodig en de woningmarkt moet vlot getrokken worden. Maar Vandaag wordt weer duidelijk dat het kabinet dan wel een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Maar bij lange na niet in de Eerste Kamer. Het kabinet komt daar acht zetels tekort. Nou, voor die woningmarktplannen kijkt het kabinet naar het CDA. En het CDA dat zegt vandaag eh, wij zijn tegen. En niet op een heel klein puntje waar je nog wat aan bij kan schaven. Maar het totale pakket staat ons niet aan, zegt CDA Tweede Kamerlid Raymond Knops. Nou, Het ligt toch wel wat fundamenteler. Wij zijn... Nooit tegen huurverhoging geweest om met scheefhuren tegen te gaan... en om beweging te krijgen in die woonmarkt. Maar de plannen die nu voorliggen die zijn echt desastreus voor de corporaties. En dat kunnen wij niet voor ons rekening nemen. En wat betekent dat dan? Als de plannen niet fundamenteel gewijzigd worden... dat wat ons betreft onze fractie deze plannen niet zal steunen. Ja, want CDA is bang dat de economie nog veel verder in het slop raakt... omdat het kabinet helemaal niet investeert in, in bouwmarkt en zo. Dus jammer, kabinet, zegt het CDA. Je kunt in de Tweede Kamer niet op ons rekenen, maar in de Eerste Kamer ook niet. En ja, als je de Eerste Kamer niet mee hebt, dan gaan de plannen niet door. Dus dat betekent dus dat minister Blok van Wonen... en daarmee het hele kabinet een groot probleem heeft. Maar hoe groot is het probleem? Want verzet in Den Haag betekent meestal ook de opening set... voor politieke onderhandelingen. Hoe kan het kabinet het CDA tegemoetkomen? Ja, nou ja, het kabinet zal inderdaad wel moeten. Maar het CDA heeft wel heel veel eisen, hoor. Die verhuurdersheffing, daar moet wat aan gebeuren. Die hypotheken moeten niet zo rigide. Um, en het kabinet weet het ook al een heel tijdje. Voor de kerst was het al duidelijk dat de Eerste Kamer en het CDA... de hak in het zand zetten. En tot nu toe zie je wel dat die minister toch het CDA een beetje trotseert... en, en uh, probeert het CDA mee te krijgen zonder al te veel veranderingen. Maar uh, dat lijkt toch niet te lukken. Vandaar dat het CDA nu harder op de trom is gaan slaan, hè, zoals je hoorde... om toch zin te krijgen, want zij weten ook heel goed... ja, het kabinet, als ze wat willen... dan zullen ze wel over de brug moeten komen. Dus de komende tijd zullen er uh, nog wel meer gesprekken plaatsvinden... tussen het kabinet en het CDA. En het CDA in de Eerste Kamer natuurlijk, want de tijd dringt. Maar goed, als je dan bij de regeringspartijen luistert... bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, uh, Jacques Monas, die gelooft dat het allemaal nog wel zal lukken. Ik ga, heb goede hoop dat het CDA het uh, steunt. En daarna hebben we ook natuurlijk nog de, de Eerste Kamer. Daar is ook, wordt ook over gesproken. U voelt geen enkele spanning rondom dit onderwerp? Nou, in Den Haag geen zorgen en geen spanning. Dat is niet mogelijk. Wij luisteren heel goed. We horen heel goed van, uh, dat vinden wij zelf ook... investeringen moeten op, op peil blijven. Het moet om betaalbare huren gaan. Tegelijkertijd vindt ook iedereen... we moeten de woningmarkt hervormen. En ik denk dat we op de goede weg zijn. Ja, Mona's van de PvdA, die klinkt nog heel optimistisch. Hè? Maar als de zaken blijven zoals ze nu zijn... dan stranden de plannen toch echt in de Eerste Kamer. Dus ja, minister Blok is hard aan het zoeken naar uitwegen... want linksom of rechtsom wil hij zijn plannen toch overeind houden. Margreed Boer, dankjewel. We blijven in Den Haag. De parlementariërs verwoorden vanmiddag de volkswoede over SNS-Reaal. En de minister van Financiën die begrijpt dat wel. Hij wil er alles aan doen om bonussen terug te krijgen... maar weet dat dat lastig is, zo niet onmogelijk. Minister Dijsselbloem van Financiën. Ik denk dat er heel veel vragen zeer begrijpelijke wijze zijn gesteld over hoe is dit kunnen ontstaan, wat kan er nog worden teruggehaald, hoe gaat het verder met het bedrijf, met de bank, allemaal begrijpelijke vragen en die vragen gaan we ook allemaal beantwoorden. Ja, morgen in het Kamerdebat. Veel mensen vragen zich af, wat is er nou nog terug te halen bij die SNS-bestuurders? Nou, ik vrees uh, heel weinig. Uh, voor wat betreft de is de wetgeving die we daarvoor in voorbereiding hadden, ligt nu bij de Eerste Kamer. Mogelijk kunnen de commissarissen, dus ik zal hen dat ook vragen, uh, nog bonussen terughalen. Maar ik uh, merk er wel bij op dat uh, sinds de staatssteun in 2008 in dit bedrijf... en natuurlijk geen bonussen meer uitgekeerd zijn in de, binnen de SNS... Dus dan hebben we het echt over de periode van voor 2008. Uh, ik denk dat het heel moeilijk zal zijn voor de Raad van Commissaris om die bonussen terug te uh, halen. Maar ik ga ze dat wel vragen. Gaat u niet bijvoorbeeld nog even een belletje er zelf aan wagen van... het zou wel mooi zijn als je een gebaar maakt, Sjoerd van Keulen? Nee, dat doe ik uh, niet. Uh, maar ik vind wel dat die bonussen, zeker in die periode waarin uh, dit vastgoed werd aangeschaft... natuurlijk volstrekt onterecht zijn uh, uitgekeerd. Binnen uw partij zijn heel veel mensen woedend die zeggen van, ja, hoe kan dit nou? Ja, niet alleen binnen mijn partij. Ik denk dat heel veel Nederlanders zich afvragen... Uh, hoe is dit mogelijk uh, geweest uh, dat dit soort beslissingen in het verleden zijn genomen... en dat daarmee een, een goede degelijke bank in gevaar is gebracht. Dus dat zijn uh, zeer terechte vragen. Zeer terechte vraag, vragen, maar u zegt eigenlijk, ik kan er niks mee aan doen. Nou, als het gaat om terughalen van bonussen zijn die mogelijkheden denk ik heel beperkt. Maar we gaan echt goed naar kijken of daar nog uh, iets kan. Uh, voor wat betreft uh, de bank uh, is die nu in veilige handen. Dat is voor die uh, ja, toch wel enkele miljoenen spaarders die een rekening uh, bij de SNS hebben, denk ik, heel belangrijk. We gaan die uh, bank in rustig vaarwater brengen. We gaan dat vastgoed uh, de komende jaren uh, afwikkelen. En zorgen dat uh, het geld zoveel mogelijk wordt terugverdiend. Wij de belastingbetaler zijn nu uh, eigenaar van de SNS-bank en van de verzekeringen natuurlijk. Ja, wat gaat het opleveren, wat gaat het kosten? Nou ja, we hebben het natuurlijk gedaan om uh, die bank in veilig uh, vaarwater te brengen... en dat spaargeld veilig te stellen... en te zorgen dat uh, de negatieve effecten op andere banken zo beperkt mogelijk zijn. Uh, vervolgens gaan we die bank natuurlijk in de toekomst gewoon weer verkopen. Mogelijk in onderdelen, mogelijk als geheel. En ook dat vastgoed uh, moet zoveel mogelijk uh, zijn geld opbrengen. Uh, dat geld moet dus zoveel mogelijk terugkomen. Dus daar is nu alles op gezet. Ja, maar is dat vastgoed niet uh, zo goed als waardeloos? Nee, zeker niet. Uh, alleen daar moest wel een fors verlies op worden genomen. Dat was de hele aanleiding voor dit probleem. Dat verlies is nu genomen. Uh, en nu is het zaak om uh, in de toekomst daar zoveel mogelijk geld uh, gewoon op terug te verdienen. Het plan van minister Thijsselbloem van Financiën in gesprek met Peter Blok. Met nog maar een kleine drie weken te gaan tot de Italiaanse verkiezingen... stoomt Berlusconi op in de peilingen. Ja, u hoort het goed. Zijn centrum-rechtse partijcombinatie ligt nu nog maar 5% achter... bij het centrum-linkse kamp van oud-communist Berzani. Correspondent Rob Zoutberg in Ro Rome. Rob, leg jij eens even uit wat voor ons soms niet te begrijpen valt... als het op Berlusconi aankomt. Ja, ja u, u, u hoort het goed. Je, je, je zegt dat terecht. Wie allemaal dacht dat het een gewonnen race was in Italië... die komt nu bedrogen uit. We staan er allemaal een beetje van te kijken. Maar er zijn allerlei factoren die meespelen op dit moment. Hè. De PD, dus die socialisten van links... die lijden een beetje op dit moment aan de ondergang... van de derde bank van Italië, die Monte dei Paschi in Siena. Die zouden de socialisten te lang de hand boven het hoofd hebben gehouden. Dat wordt ze nu aangerekend. En rechts klimt gewoon snel omhoog. Je kan zeggen, Berlusconi is slim als altijd, opportunistisch als altijd. Vorige week maakte natuurlijk mee, dat had met sport te maken. Mario Balotelli, die ineens naar het AC Milan van Berlusconi kwam... en daar meteen scoorde. Daarmee gaf hij het volk dus spelen. En dit weekend kondigde Berlusconi ook nog eens aan... dat hij de onroerend goedbelasting die onder Monti is ingevoerd gaat afschaffen. En daarmee gaf hij het volk brood. Het brood en spelen, ik wil maar zeggen Tim... het gaat alleen maar weer over Berlusconi. Ja, als we even met die gedachten verder gaan, Rob... want dat is een interessant punt. Kun je ja. dan ook zeggen dat Berlusconi heel slim munt weet te slaan uit... wat je goed aanvoelt, die onvrede die veel Italianen hebben... met het bezuinigingsbeleid van Monti? Ja, nou, ik denk, misschien hadden Italianen ook wel uh, gedacht... dat na één jaar Monti het land uh, er weer helemaal florissant en fris voor zou staan. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn heel veel belastingen ingevoerd onder Monti... Italianen zuchten onder die belastingdruk. En ja, dat is nu heel handig voor, voor Berlusconi om natuurlijk dat nu toe te schrijven op het konto van Monti. Door simpelweg te zeggen, wilt u meer belastingen? Stem dan vooral op Monti, stem op mij en ik schaf het allemaal weer af. Het is heel slim, het is heel opportunistisch allemaal. Maar ja, het helpt hem wel, want hij komt hij kom dus steeds verder omhoog in die, in die peilingen. en. Uh, je ziet nu bijvoorbeeld hè, hier in de media, in Italië... maar ook daarbuiten dat ineens de, de, het scenario zich aandient... wat als Berlusconi met zijn centrum coalitie nou gaat winnen... waar we nog allemaal niet, geen rekening mee hadden gehouden. Het zou kunnen gebeuren. Het werd ineens een thema vandaag in, in Repubblica hier in Italië... maar ook de Frankfurter Allgemeine, de Wall Street Journal... Allemaal schrijven ze inmiddels heel serieus over die optie. Ja, en is het dan uitgesloten, en we zullen er niet af, op afrekenen, Rob... maar ik, ik stel toch de vraag, dat, is het uitgesloten dat Berlusconi toch weer premier wordt? Nou, ik, ik ben inmiddels, ik, ik, ben nog, ik ben pas zes maanden correspondent hier, maar ik heb één ding al geleerd over Berlusconi. Zeg nooit, nooit over deze mannen. Schrijf hem nooit af. Zeg nooit, het, hij gaat nu ten onder aan zijn processen. Ze hebben het nu met hem gehad. Hij wordt nu uitgekotst door zijn eigen aanhang, door zijn katholieke achterban. Ze motten hem niet meer. Want het is gewoon niet zo. Hij is er weer helemaal. Hij zegt nu: Ik word geen premier van Italië, zelfs als mijn coalitie wint. Maar we weten het gewoon niet. Hij is opportunistisch genoeg als hij straks met verven wint om dan te zeggen: nou ja, dan wil ik ook wel premier worden. Met verkiezingen over een kleine drie weken: Rob Shoutberg vanuit Rome. Dankjewel. Straks Ameland is zijn katholieke kerk kwijt. En ook een heel mooi 17e eeuws schilderij, zo lijkt. René Passet, is het nog spannend geworden op de Nederlandse wegen? Nee, het is in Luxemburg vandaag veel, veel spannender, Tim. Daar is een bak sneeuw naar beneden gekomen tijdens de avondspits. In Nederland, maar 20 files nu, 70 kilometer. Eens kijken hoe dat morgenochtend gaat, als het bij ons ook gaat sneeuwen. De meeste files staan nog steeds rond Utrecht en Rotterdam. Terwijl bij Amsterdam eigenlijk de avondspits op zijn laatste benen loopt. Eén file springt eruit. Door een ongeluk bij knap het Grijsoort op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen knap het Waterberg en knap het grijsort 4 kilometer. Het ongeluk gebeurde... Op de A50 bij dat knalpunt richting Os. En daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Niet meer winkelen in Tilburg op zondag. En daar heeft een groot deel van de winkeliers zelf voor gezorgd. 149 kleine ondernemers stapten naar de rechter... omdat ze het onzinnig vinden om op zondag te werken. Dan doe je er gewoon niet mee, zou je zeggen. Maar zo makkelijk ligt dat niet, zeggen ze. Een wekelijkse koopzondag in Tilburg. De een geniet ervan. Voor mij mag het eigenlijk wel elke week. Ik vind het wel gezellig als je op de bank zit om uh, toch even te gaan winkelen. En van de ander hoeft het niet zo nodig. De ene zondag in de, in de maat is eigenlijk genoeg. Me wel. En zo denkt deze winkelier er ook over. Natuurlijk zijn de meeste winkels zijn toch uh, meer dan 52 uur per week open. Uh, gemiddelde werkweek van een, uh, iemand die werkt is 36 uur. Dus er is ruimte genoeg inderdaad om nog uh, de, uh, alle aankopen te doen. Berry Peek is van de Mitra Sluiterij in de stad. Samen met de Stichting tegen Verruiming zondagsopenstelling is hij naar de rechter gestapt. Volgens Peek is het voor een kleine ondernemer ondoenlijk om iedere zondag open te gaan. Wij zitten toch met een klein personeelsbestand als kleine ondernemers. Uh, wij maken natuurlijk al weken van 60, 65 uur waar we zelf voor gekozen hebben. En we willen graag de zondag uh, aan ons sociale leven wijden. Hoeveel personeelsleden hebben jullie bijvoorbeeld? Ik heb uh, twee mensen in uh, dienst. Dus dan is het lastig om zeven dagen per week iemand te vinden die, ja, die hier is. Ja. U hoeft niet open natuurlijk hè? Nee, het hoeft inderdaad niet. Maar natuurlijk, inderdaad, uh, wat ik al tegen u zeg, uh, wij zijn ook niet bang van concurrentie. Wij We willen wel eerlijke concurrentie. En nogmaals, aan die 52 zondagen kan een kleine ondernemer zich niet, uh, niet aan meedoen. Erik de Ridder, wethouder van Economische Zaken hier in Tilburg. Ja. Balen deze uitspraak van de rechter? Ja, we zijn zeer teleurgesteld in deze uitspraak. De rechter heeft gezegd dat Tilburg uh, ja, niet toeristisch genoeg is. We zijn de zesde stad van Nederland. In Tilburg is er van alles te doen. We zijn, daarnaast zijn wij uh, centrumstad in een uh, extreem toeristische uh, uh, gebied... Uh, waar 10 miljoen bezoekers per jaar komen. In Tilburg alleen al komen meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar. Ja, als je dan niet toeristisch bent, nou, daarom zeg ik... Uh, met alle respect voor de uitspraak die er ligt, wij herkennen ons er niet in. Wat gaan jullie eraan doen? We gaan nu 18 maart een, een nieuw voorstel aan de raad voorleggen. Uh, en uh, ja, in de tussentijd zullen wij niet actief handhaven op, het, uh, op de openstelling op zondag. Dus de winkeliers die opengaan, die, ja, die, die moeten dat eigenlijk maar zelf even weten tot die tijd. Ja, nou, wij zullen alle energie richten op het, op het herstellen van, van deze uitspraak. Uh, we, zijn, we zijn ons nu aan het beraden hoe we dat het beste kunnen doen. 18 maart is de eerste volgende gelegenheid in de gemeenteraad dat wij dat kunnen doen. Uh, en tot die tijd zou alle energie dus in dat, in dat traject moeten zitten. En ja, en dat leidt ertoe dat wij dus niet actief zullen handhaven. Een verslag was dat vanuit Tilburg van Martijn van der Zanden. Het was flink schrikken voor de bewoners van Ameland. Er woedde een grote brand in de Sint-Clemenskerk in Nes. De kerk is volledig verwoest. Burgemeester Albert de Hoop van Ameland zei vanochtend in onze uitzending... dat de relatie met de kerk sterk is op het eiland. Het is de enige katholieke kerk op het eiland. De vrij grote katholieke geloofgemeenschap op het eiland. Zo'n 1200 mensen. En uh, ja, het trieste is dat afgelopen zondag waren we daar nog met z'n allen bijeen. Omdat de bisschop daar de nieuwe uh, pastoor heeft aangesteld. En ja, anderhalve dag later dan is de kerk uitgerond. Dat is een uh, enorme klap voor de gemeenschap. En die pastoor waar de burgemeester over spreekt is Paul Verheijen. Meneer Verheijen, goedenavond. Goedenavond. Dat is wel heel erg zuur, hè? Is het net twee dagen uw kerk... Ja, de Amelanders zelf die maakten daar al een grapje over. Zo, dat ze zeiden, eerst hadden we een kerk zonder pastoren... nu hebben we een pastoor zonder kerk. <laughs> Dan dus dus krijg je gelukkig van gelachen worden. Ja. Ja, ja. Is dat wat u aantrof, die, die mentaliteit... die veerkracht van de mensen op Ameland? Nou, dat, je merkt wel dat ze gigantisch aangeslagen zijn. En ook als je daar zelf staat... He, je hebt er net dat feest gevierd zondag en dan zie je nu bij die trieste resten, er staan alleen wat muren overeind nog. Nou, dan, dan raak je dat wel heel diep. Ja, want we zagen beelden op onze website vandaag, nws.nl echt van de vlammen die er korte metten mee maken met uw kerk. U bent net wezen kijken, hoe zou u het willen omschrijven? Nou, ik hoorde van de brandweer ook inderdaad dat het, toen zij aankwamen, dat het dak al ingestort was. En het één vuurzee was, dus het enige wat ze konden doen, is zich een beetje richten op het behoud van de pastorie. Dat hebben ze ook gedaan, die is ook behouden, maar van de kerk zelf is echt niks meer over. Nee, u, u hebt ook niks meer aangetroffen in, in de restanten? Wij mochten er absoluut niet in van de brandweer, want het, uh, het instortingsgevaar was veel te groot. De brandweer zelf is ook niet meer in de kerk geweest en morgen dan komt de verzekeringsmensen en dan moet er gestut worden, maar dan moet dan toe, uh, opdracht van de verzekering voorkomen. Ja, de verzekering is wel in orde. Hè. Het is een rijksmonument, een oud gebouw, in 1878 ja. uh, begonnen. Dat is al allemaal goed in orde hè, met de verzekering. Ja hoor, nee, wij hebben een prima, het is twee jaar geleden is het nog eens opnieuw getaxeerd en zo. Dus dat, die verzekering, dat, dat klopt allemaal prima. Gelukkig. Kunnen we het hebben over uw parochianen? Want het is natuurlijk toch hun kerk. Ja, ja. Ja, je merkt ook gewoon dat het, dat het een heel grote impact heeft. Er stonden heel veel mensen stonden erbij, de kerk iedere keer. En als je dan weer even naar buiten kwam tussen vergaderingen en zo door, dan sprak ook iedereen je aan. He, zo van dat het toch wel heel erg was. En dat, dat ja, zij in die kerk gedoopt waren. Dat ze daar getrouwd waren. Dat hun ouders er vanuit begraven waren. Dus het is niet alleen maar een hoop stenen die nu kapot is. Maar ja, ook heel veel meer dan dat. Ja, toch ging er het nodige in de kerk. Daar gaan we even over praten met, uh, uh, met Martin Jan Bok. Blijft we even, even ja. hangen, pastoor. Martin Jan Bok, goedenavond. Goedenavond. We kregen, u bent uh, verbonden aan het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Wij kregen een e-mail vandaag op onze redactie over een schilderij van Hendrik Ter Brugge, een 17e-eeuwse kunstenaar. Ja, klopt. Dat, en de dat e-mail had schilderij... ik gestuurd. Oh, die kwam van u? Nou, dank u dat u die ja. verstuurde. Want was een bijzonder verhaal natuurlijk. Nou ja, het is een heel verdrietig verhaal, want uh, het gaat om een uh, schilderij van een belangrijke meester. Uh, niet Rembrandt of Hals, maar dan toch wel vlak daaronder. En uh, dat schilderij dat heeft daar heel lang gehangen, al in de, voorst, uh, de voorganger van deze kerk. En uh, helaas is er uh, nooit goed kunsthistorisch onderzoek naar gedaan. Het was een soort uh, schone slaapster. En, uh... Ja, het is doodzonder dat het schilderij verloren is gegaan. Want het is inderdaad helemaal verloren gegaan. Dat heb ik begrepen. Ja, wat, wat, ja dat, er, dat nou, wat meneer Pastoor ook net zegt, alles is uh, verbrand. En het hing in het koor aan de muur. En uh, ja, het was een heel groot schilderij. Te groot om ook uh, zomaar eventjes van de muur te halen. En uh, door een brandende kerk naar buiten te halen. Ja, Want u was ook van plan, begrepen wij, om onderzoek naar de schilderij te gaan beginnen. Ergens in ja. maart. Ja, want het is, een, uh, um, het is een schilderij waarvan een andere versie in het Metropolitan Museum in New York hangt. En dat daar wordt beschouwd als een van de grote schatten in hun collectie Nederlandse kunstwerken. En um, nou, dat schilderij in New York is zonder enige twijfel eigenhandig. Uh, bij dit schilderij uh, was dat de vraag. En uh, tot op heden... Um, ja, hebben alle kunsthistorici eh, verzuimd om naar Ameland te reizen. Afgezien dan misschien voor het strand. Um, maar we kenden er alleen maar zwart-wit foto's van. En uh, ik had het plan opgevat om er uh, dus een keertje echt goed onderzoek naar te gaan doen. Maar dat uh, zal nooit meer kunnen gebeuren. Nee, want de mogelijkheid zou hebben kunnen bestaan dat het geen echte Hendrik Ter Brugge was. Uh, dat ook, maar dat moet je dan eerst vaststellen en dat kan nu niet meer. Uh, ik had de indruk: uh, ik heb uh, afgelopen uh, zomer van, een, uh, van meneer Zeilstra van, uh, van de Vereniging voor uh, uh, Historisch Onderzoek in Noord-Friesland een paar kleurenfoto's gekregen en uh, het zag er aanmerkelijk beter uit dan ik, uh, dan ik op basis van die zwart-wit foto's had gedacht. En... Uh, ja, dit, het was overschilderd en eh, bij goed technisch onderzoek en eventuele restauratie eh, zou dan toch hebben moeten blijken of het eh, eigenhandig was. Ja, dan nee. En als het eigenhandig was, als het inderdaad van de hand van Terbrugge was, wat zou het schilderij nou waard zijn geweest? Eh, dat kan ik heel moeilijk zeggen. Dat, eh, daarvoor zou we een kunsthandelaar moeten vragen. Eh, maar eh, goede werken van Terbrugge die eh, doen tegenwoordig miljoenen op de kunstmarkt. U schrok vanmorgen toen u het nieuws hoorde, neem ik aan ramp voor uh, het cultureel erfgoed van uh, Ameland. Hè. Dus het is heel verschrikkelijk voor de mensen die daar wonen. Maar voor de kunstgeschiedenis is het, uh, is het heel jammer, want uh, ja, we verliezen een, uh, een soort schone slaapster, een schilderij wat, uh, uh, waarvan we weten dat het er geweest is, maar uh, wat we nooit meer kunnen onderzoeken. Een schone slaapster, toch mooi uitgedrukt meneer Bok. Ik, ik ga even terug naar meneer Pastoor, wist u dat, dat de schilderij in uw kerk hing? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog maar zo kort ben... dat ik eigenlijk vandaag ook voor het eerst daarvan gehoord heb. Ik heb het natuurlijk wel gezien, maar dat is mij niet echt opgevallen. Zo. Nee. He, dus ik, ik, ik hoor daar nu echt van op. Zo. Ja, dat, dat maakt eigenlijk de tragedie voor Ameland en uw parochie... misschien toch wel net even iets intenser. Ja, want voor de mensen die ik erover sprak vandaag, ja, die hebben dat schilderij wel heel goed voor ogen. Hè? En die hebben er natuurlijk veel meer de waarde van ook van gezien. Niet dat dat zoveel waard zou zijn, maar wel gewoon het hoorde helemaal bij de kerk. Ja. Wat is nu weer het plan, meneer pastoor? Nou, wij hebben geen flauw idee van wat er nu, ik, bedoel, ik ik ben absoluut een leek natuurlijk op het gebied van bouwkunde. Maar ja, maar u bent goed, in, ik uh, ik zie... ik ben goed als pastoor, neem ik aan. Gaat u nieuwe ja. kerk bouwen? Er oh, moet in ieder geval weer een kerk terug. Maar van, je kunt niet 1200 mensen op straat zetten, lijkt mij. He? Dus wij gaan uh, hopelijk voorlopig bij de PKN uh, in de, als commensaal, zal ik maar zeggen, in. Maar uh, ja, er zal toch wel iets gebouwd willen gaan worden. Dat, daar zet ik me graag voor in. En moet het dan net zo mooi zijn als de kerk zoals die was? Nou daar hoopt iedereen op, maar tegelijkertijd zeggen ze er dan ook bij, ja het kan natuurlijk nooit meer precies worden zoals het was, want hij heeft allerlei aparte dingen zaten daarin, ook de glas-in-loodramen, er zaten twee, twee vrij recente ramen in van de dwaze moeders van Argentinië en van Pater Brands. maar ja dat zijn toch unieke dingen ook allemaal weer. Moeilijk verhaal, moeilijk om te horen. Ik wens u sterkte ja. daarop, uh, Ameland, en ik uh, dank u hartelijk voor uw verhaal. Meneer ja. pastoor Paul Verheijen van Ameland... en ook dank aan Martin Jan Bok, de kunstdeurk Die sprak over die schone slaap, dat schilderij dat ook verloren is... geraakt bij die brand in de vroege ochtend van morgen. De Sint-Clemenskerk. Uh, dat brengt ons bij het einde. Niet zo'n vrolijk einde uh, van NRS Radio 1-chanaal van dinsdag 5 februari. Ik wens u een prettige avond. Joost Eermans, ga je daar wat vrolijkers van maken met de Spits? Ja, dat zal wel moeten. En ik, ik ga er ook vanuit dat er zeker enthousiaste bellers tussen gaan zitten. Ik, ik krijg ook veel oneens al door op Twitter, wat ik ga verkondigen. Uh, meester Pieter van Vollhoven, is de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, die wil dat agenten zelf de hoogte van de boetes voor asociaal en heftig verkeersgedrag gaan bepalen. Uh, willekeur, oeverloos hoer en nog meer agressie tegen de politie... dat zal hiervan het gevolg zijn, denk ik. Ik ben er dus absoluut geen voorstander van. Beste bedoelingen voor de prins een 8, maar uitwerking een 4 niet doen. Discussieer mee in Avondspits. Mijn stelling van de dag is domplan van Vollehoven Oom agent moet geen rechtertje gaan spelen. Ik hoop dat u erbij bent in Avondspits. 0800 1121 is het nummer om te draaien. 0800 1121. Twitteren kan ook. Hashtag eens of hashtag oneens. Uh, avondspits over het plan van Van Vollehoven Om agenten zelf de hoogte van de boetes te laten bepalen. En ik ben daar... Tegen. Ik hoop dat u meedoet in het opinieprogramma hier op Radio 1. Avondspits natuurlijk. Tot over drie minuten. Tot zo. Ga er met het gezin even lekker tussenuit tijdens de voorjaarsvakantie. Bij Landel Green Parks is voor de kinderen van alles te beleven. U heeft keuze uit ruim 70 bungalowparken in binnen- en buitenland. Kiest u voor wandelen in de bossen, uitwaaien aan zee of zijn de bergen juist favoriet? Landel Green Parks. Ontdek zelf wat groen kan doen.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 Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op Landal.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Het CDA blokkeert alle nieuwe plannen van het kabinet... op het gebied van de woningmarkt. Het kabinet wil onder meer hogere huren voor hogere inkomens... en een verdere beperking van de hypotheekrente aftrek. Het kabinet is daarbij afhankelijk van steun van het CDA in de Eerste Kamer... De oppositiepartij wil onder meer dat het verplicht aflossen van hypotheken minder streng wordt. Het aandeel KPN is op de beurs in Amsterdam bijna 16 lager gesloten. Beleggers rekenen het telecombedrijf af op de aangekondigde aandelenemissie. KPN maakte vandaag bekend voor 4 miljard aan aandelen uit te geven om de financiële positie te versterken.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 De jongens die vandaag voor de raadkamer verschenen wonen in België, maar hebben de Nederlandse nationaliteit. De vijf Belgische verdachten verschenen vandaag in België voor de rechter. De Nederlandse justitie heeft om een uitlevering gevraagd. De rechtbank in Turnhout heeft dat besluit daarover uitgesteld tot volgende week. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer: Willemijn Hoemer. Boven Engeland ligt nu een sneeuwgebied en dat komt onze kant op. Vannacht begint het met sneeuw in het westen. En dat breidt zich uit over het midden en zuiden van het land. In het noordoosten blijft het droog, klaart het lokaal ook op en kan er een mistbank ontstaan. In het zuidwesten, omgeving Zeeland, gaat de sneeuw langzaam over in regen. De hoeveelheden sneeuw kunnen nog aardig oplopen. Er valt zo'n 2 tot 5 centimeter in het midden. In het zuiden kan er lokaal wel 8 centimeter vallen. En de wind draait in de nacht van zuid naar oost en later nog wat verder door. Morgen overdag komt hij dan uit noordelijke richting, is matig van kracht boven land, aan zee vrij krachtig tot krachtig. En morgen tijdens de spits sneeuwt het in elk geval nog in het zuiden, maar houdt u er in een brede strook in het midden van Nederland ook rekening mee dat de sneeuw daar hinder kan veroorzaken. In de loop van de ochtend trekt het sneeuwgebied via Limburg dan het land uit. Het wordt overal droog en af en toe schijnt de zon. Wel kunnen er gedurende de dag wat buien vallen, soms met een winters karakter. En de temperatuur morgen ligt rond 5 graden. En de da dagen erna blijft het wisselvallig met af en toe wat winterse buien. De temperatuur gaat langzaam omlaag. Later in de week vriest het in de nachten licht. En overdag komt het kwik nog maar nauwelijks boven nul uit. ABB Verkeersinformatie. Amper nog 34 kilometer file staat er. Bij Amsterdam zijn we alweer filevrij. En ook bij Rotterdam gaat het nu snel de goede kant op. Eigenlijk maar twee files die er uitspringen. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij het grijshoort 2 kilometer. Na een ongeluk bij dat knooppunt op de A50 naar Os. Daar is de rijst ook dicht. En als u dan doorrijdt naar het zuiden... dan komt u vast te staan tussen Heteren en knappert het Ewijk 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Domplan van Vollehoven. agenten moeten geen rechtertje gaan spelen. En goedenavond Ruimbaan voor Avondspits, uw favoriete opinieprogramma op Radio 1. Wel WNL. 0800 -121. Een politieagent zou voortaan zelf de hoogte van een verkeersboete moeten gaan bepalen. Al dus professor meester Pieter van Volhoven vandaag op zijn website maatschappijenveiligheid.nl. Politieagenten vinden namelijk de boetes veel te hoog en zijn sneller geneigd om dan alleen een waarschuwing te geven en dus geen boete. Dus omdat agenten de wet niet handhaven, mogen ze voor eigen rechten gaan spelen. Een hele vreemde redenering van Van Volhoven. Dat de boetes eindelijk verhoogd werden, had een duidelijk doel. Paal en perk stellen aan de verslonsing en verhuftering van ons publieke domein. Bedoeling is dat agenten daaraan meewerken in plaats van tegenwerken. Duidelijkheid, dat is wat we nodig hebben. En die bestaat uit waarschuwing geven of pittige boete. Veiligheid en handhaving zijn geen meer keuzeopgave of een handjeklap op de vismarkt. Mijn mening is dus, domplan van Vollehoven: agent moet geen rechtertje gaan spelen. Wel 0800-1121. Ja, welkom bij Avondspits. U bent uitgenodigd te gaan reageren. Dat, dat doen mensen al flink. De lijnen zijn nu vol. 1 tot met vier. Dus bij, als u in gesprek dan krijgt... dan moet u gewoon even wachten en probeert u dan weer... want wij komen vanzelf bij u. Uh, de broer van Nico is hier weer. Oneens de ontvanger van de boete zelf zou de hoogte moeten bepalen. Het is toch jouw boete, de ontvanger? Dat is weer een variant op een thema. Dat wil Van Volhoven gelukkig niet. Maar hij zegt wel, ja, er is eigenlijk een gradatie moeten komen. Drie, hij stelt voor de boete... moet eigenlijk drie mogelijkheden bestaan. Laag, midden of hoog. En anders een waarschuwing. En dan mag die agent zelf bepalen. Nou, dat leidt natuurlijk tot een ongelooflijk getouwtrek en gedoe. Als mensen dat weten, dan ga je natuurlijk in, in debat met zo'n agent. Nou, dat moeten we helemaal niet willen. Dus ik ben daar gewoon tegen. Overigens was het vorige maand nog de nieuwe politiechef in West-Brabant en Zeeland, Hans Vissers, die ook zei, ik schaam me voor die hoge boetes. Dat zit natuurlijk achter. Agenten vinden de boetes veel te hoog. En ik noem eens even wat, waar het dan om gaat. Nou, blokkeren van een kruispunt, 220 euro. Geen gordel. 120 euro onnodig linksrijden, 220 euro politie negeren, 340 euro mind you. Rechts inhalen, 220 euro en geen rijbewijs bij je, 85 piekenmannen ben je kwijt. Het is pittig, ik geef het meteen toe, maar hou je dan ook gewoon aan de regels. U kunt meedoen 081121. 21 ik ga zoals altijd naar de eerste bellen, die komt uit Gent. Zijn naam heet is Ilko Libinga. Ilko, welkom. Hallo, goedenavond Joost. Hoi Ilko. Nou, ik ben het uh, helemaal eens met jou, zoals we vaker. En ja. uh, om de volgende reden. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, snelheids boetes vastgelegd. Als je zoveel te hard rijdt, krijg je die boete. Dat doet de agent niet te plaatsen, die flits jou alleen maar. En vervolgens hebben we rechters en officieren van justitie die boetes bepaald. Ja. Het is ook zo dat je als je met een agent in discussie raakt over een overtreding, dan komen er emoties bij kijken. Dus afhankelijk van het niveau van die emoties kan de agent dan ook kan een rol mee laten spelen voor de mm -hmm. bepaling van de boete. En het lijkt mij ook heel, heel onverstandig, want een agent moet eigenlijk handhaven. En die kan die doen inderdaad door een, uh, een procesverbaal uit te schrijven of een waarschuwing te geven. Ja. Nee, maar, maar bij een procesverbaal heb je ook nog eens een keer een rechterlijke macht die daar in een tweede instantie naar kijkt. En bij zo'n uh, boetebepaling, ja er zal wel een beroepsmogelijkheid komen, daar heb ik niks over gehoord. Maar het lijkt mij in uh, alle opzichten een slecht plan en ook is het uh, een feit dat je wellicht in een bos uh, een, een, een wildplasser bent en daar krijg je ja. 50 euro. En terwijl je in Rotterdam op dat moment bij een andere agent 120 euro moet betalen, noem maar wat. Je krijgt een, een willekeur aan zaken. Het lijkt mij voor een eenduidig beleid, uh, beleid niet erg handig. Nee, het is eens met jou Eelco. Nou zegt natuurlijk de agent, ik ga zo meteen, Gerrit van der is voorzitter van de politievakbond die zegt natuurlijk, ja maar nu is het ook of een waarschuwing en dat kan in het bos gebeuren en terwijl je in Groningen die boete te pakken hebt. Alleen het is dan wel meteen een hele hoge boete. Maar die is wel overal hetzelfde. En je hebt dan een beroepsmogelijkheid. Uh, die ja. in a, buiten alle emoties los is bepaald. En nu uh, ben, heb je een boete die bij de, de ene keer zo hoog is en de andere keer ja. zo hoog. Elko, bedankt. Ja. Ja. Nee, ik ben al bedankt. We zijn het duidelijk eens. Dankjewel. Als oom-agent ook luistert, doet u even mee. Want uh, we willen graag uw mening horen. Want uh, misschien vinden alle agenten het niet, uh, niet goed wat Van Vollenhoven zegt. Dan mag het ook worden geuit. Het is een vrij land hier. Ik zeg, het is een dom plan van Van Vollenhoven. Agenten moeten geen reggetje gaan spelen. Uh, ik kreeg een sms binnen van een agent. Die heeft overigens ook Pieter. Die zegt, Joost, je kan beter een agent slaan... dan dat je geen netje over je, uh, op je aanhanger hebt met tuinafval. De eerste is namelijk goedkoper. Waar het gaat is dat de verhoudingen compleet zoek zijn. Winkeldierstal doet 150 euro, onnodig klaksoneren, 350. Drie tarieven is een prima idee van Van Vollenhoven. De hufter en de burger kunnen zo'n rechtvaardige straf krijgen. Nu loopt men veel geld mis, omdat dieners het vaak te gek vinden... dat iemand een week salaris af afgepakt wordt om een simpel feit goed te... Pieter. Daar is Pieter, agent, uh, de agent heer Pieter. Maar u mag uw mening ook geven. 081121. 21. Gaan naar de tweede. Die zat op lijn 3. Rob den Beste uit Scheenda. Daarop. Rob. Ja, goedenavond. Het lijkt me ook een heel onverstandig plan. Uh, ik denk dat je bijna de corruptie in de hand weet te werken bij meneer Agent. Dat, ja, daar gaan we in ja. discussie met de man en uh, nou goed, schuiven hem 100 euro toe en ik uh, ben misschien wel van je bekeuring af op Bo een hele ja. bekeuring. Boetefixing. Ja, ik denk niet dat het goed komt. Gaat, gaat niet goed. Nee, dat zo'n verstandige man als Pieter van Volhoven zoiets kan bedenken eigenlijk. Ja, nou, hij zal misschien nog meer goede plannetjes hebben. Alleen deze lijkt me nee. niet zo verstandig. Precies, Rob. Eens met jou. Twitter komt helemaal vol te staan. Op het tweede scherm zie ik Frank Roerdinkholder... Eens werkt willekeurig in de hand, maar doet dan wel wat aan de huidige buitenproportionele boetes. Kiest, nu kiest agent voor de waarschuwing in plaats van de boetes. Uh, Jan Willem uh, zegt mij ook eens. Eerdmans agent die eigenstandig hoogteboete bepaalt is een absurd plan. Maar agent mag van mij wel af en toe een oogje dichtknijpen. Ja, daar, daar kom ik wel in mee. Kees de Haas zegt oneens. De politiek moet zorgen voor de juiste en de proportionele boetes, niet de agent. En Frederik Peters zegt: Eerder als het klopt. Politiek is voor wetten maken, politie voor de wetten handhaven. Anders krijg je een koehandel op straat over de hoogte van de boete. Ik zeg ook: de agent moet niet eigen rechter worden. Laten we het plan van Van Vollenhoven snel afschieten. We gaan naar de politie zelf. Die zit op lijn 5. Gerrit van der Kamp is voorzitter van de politievakbond ACP. Goedenavond, Gerrit. Goedenavond. Ja, ik zie, dat, uh, ik zie dat, dat die reactie binnenkomen van jullie... Uh, van goed plan, er moet over gepraat worden. Komt dat nou voort, die weerstand van jullie tegen die boetes... Uh, um, omdat ze zo hoog zijn? Voor een deel. Ja. En uh, ik hoor in de aankondiging van het programma ook allerlei vooroordelen. Misschien kunnen we het er zo nog even over hebben. Mm -hmm. Maar um, belangrijk is dat... Iedere verkeerssituatie of situatie waarin boetes worden opgelegd verschillend zijn. Ondanks dat het over dezelfde soort overtreding kan gaan. En um, die nuance vind je dus niet terug in dat systeem van boetes wat wij kennen. Nee, daar zegt nou de eerste beller die reageerde erop. Uh, zegt: ja, maar sorry, dat, dan zou je dus in Groningen voor hetzelfde feit met een beetje een leuke dame die wat, wat een beetje de aandacht, een beetje charmant optreedt naar een agent, kan een veel lagere boete krijgen. van wanneer de, de agent in Groningen dan dus hetzelfde overtreding in, in, in Maastricht wordt bestraft. Ja, dat, een, kijk, dat kan iemand vinden of denken. Maar ik ga uit van de professionaliteit van politiemensen dat ze daar goed mee omgaan. Ja. Ik merk op dat uh, op dit moment die keuzevrijheid ook bij de politiemensen ligt. Dat is de discretionaire bevoegdheid, noemen wij dat. Ja. Dat politiemensen zelf bepalen of ze de boete opleggen of niet. Of dat ze een deel van de boetes opleggen. Dus die keuzevrijheid bestaat al. En dat maakt in deze fase dus helemaal geen enkel ja. verschil met dit voorstel. Maar je bent het met me eens dat het waziger wordt, vager wordt, moeilijker wordt... als jullie als agenten drie opties hebben voor dezelfde overtreding... in plaats van één of een waarschuwing? Nou, dat, uh, die mening deel ik niet... Nee. Um, politiemensen zien um, dat iedere verkeerssituatie, en ik kan wel een voorbeeld noemen... Um, als iemand per ongeluk um, bij een verkeerslicht toch door rood licht rijdt... omdat iemand achter hem er kort op zit. En hij uh, denkt van, ik als ik nu rem, dan heb ik een aanrijding. En hij rijdt door rood licht en hij gaat een bocht om zonder al te veel gevaar... Ja. Uh, voor direct gevaar voor burgers. Ja. Of iemand die dat doet op een kruising met 80 km per uur door rood. Dat is een groot verschil. Ja, maar in de eerste geval zou ik een waarschuwing geven. Oh. Ja, maar dan zegt dan, u dus van de politie mag geen rechtertje spelen. U heeft dus ja. zelf wel uw oordeel klaar ik... om te bepalen dat dat een waarschuwing moet zijn. Nee, het gaat er simpelweg om dat situaties heel erg kunnen verschillen. En dat politiemensen die afwegingen kunnen maken. Maar ja, mijn eerste vraag was eigenlijk zo van waar komt het vandaan? Jullie vinden de boetes te hoog, maar ik denk zou het ook niet te maken kunnen hebben met de agressie. Jullie zijn bang voor mensen die, die heel agressief worden als je ze, nou wat is het, 220 euro geeft voor het blokkeren van een kruispunt. Of, of... Nou, wij, zien, en wij zien en waarschuwen natuurlijk al enige jaren dat die boetes te hoog worden. En dat heeft um, alles te maken met het rechtsgevoel van mensen. Je wil wel het gevoel hebben, oké okay, ik heb een overtreding begaan, maar dan moet de straf een beetje in verhouding zijn. En als mensen dan horen wat dat uiteindelijk betekenen kan, ja. dan worden mensen inderdaad en Soms ook fysiek, maar ik zal een voorbeeld noemen. Hè? Ja. Um, op dit moment is het zo, als je een winkel pleegt, dan is de boete ongeveer 230, 240 euro. Dat is een misdrijf. Ja. Um, er zijn verkeersovertredingen... die met gemak de 300 en 400 euro overschrijden. Ja, ik heb ze voorgelezen. Dat zijn geen misreizen. En dat rechtsgevoel... dat telt zowel bij politiemensen als bij burgers. En um, Nou, misschien... Ja, dus maar dan wordt winkeldienst toch... Maar Gerrit, sorry, maar dan wordt winkeldienst toch... al veel te laag bestraft. Zou kun je het ook zeggen, natuurlijk. Ja, ja je maar je kunt alle kanten op. Kijk, waar het om gaat, is dat een overheid... en daar hameren wij ook steeds op bij de discussie over de boetes... inderdaad verantwoordelijk is om te bepalen dat... Het strafbare feit en de boete daarop, uh, dat is voor hun. Alleen, daar gelden wel een paar rechtsbeginselen. Namelijk dat het in evenredigheid moet zijn. Ja, dan... En daar wijzen wij al jaren nee. op dat dat niet is. Prima, maar goed, dit zijn vastgesteld door de wetgever vastgestelde boetes. Dan gaan jullie zeggen, nee hoor, dat vinden wij eigenlijk helemaal niet. Dat hoort niet bij die overtreding. Wat moet dit nou voor signaal zijn van de politie en van meneer Van Volhoven... naar de Nederlandse burgers toe, van joh... Laat, ja, het kan alle kanten op. Als je een agent ziet, hij ziet je een overtreding maken. Nou, praat er maar op in. Je kunt altijd nog kijken waar je het op uitkomt. Het is een soort van onderhandelingspositie geven jullie de burgers. Dat is toch niet wat we willen? Nou, volgens mij ging het erom dat politiemensen door de wetgever... dan de mogelijkheid krijgen om te kiezen. En mensen onderhandelen niet op straat. Uh, jij weet net zo goed als ik, als je staande wordt gehouden... misschien heb je het zelf ook wel gedaan... Dan uh, komen er allemaal smoesen op tafel en verhalen waarom het allemaal gebeurde en waarom ze die boetevroning ja, moeten hebben. Gebeurt. En dat maakt niet uit in welke situatie dat is. Of dat nou gaat in de huidige situatie of in gedifferentieerde boetes, dat maakt helemaal niet uit. Sommige hm. collega's hebben daar... Nee, maar dat ...schriften maar... van vol ja, van een boek. Dus ja, um, dat blijft toch altijd. Waar het om gaat... Maar dat zal dat... alleen maar erger worden, denk ik, Gerrit, met, dit, met deze, deze opties van Van Volhoofd. Het, het geoude hoer, als ik het zo mag zeggen, tussen burger en politieagent wordt eindeloos. Wij denken van niet. Wij nou. denken dat het een middel is voor politiemensen... om uh, maatwerken bij uh, zo'n situatie te hebben. En nu is het of alles of niks. Ja. Oké, okay, Gerrit van der Kamp. Ik zou het leuk vinden als je nog kan blijven hangen. Dan luister je mee naar de discussie, want er komt heel veel binnen. En uh, misschien ook wel wat, uh, wat jouw voordeel uh, zal, zal pleiten. Uh, Gerrit van der Kamp dus van de politievakbond. Oneens zegt Ressie op 014 lekker in laten voeren. Je kan dan de hoogte van de boete mooi aanvechten... omdat deze voor de rechter nooit stand zal houden. Pieter Nel zegt eens uh, dat het nu wordt toegestaan... moet een halt worden toegeroepen. Beslissing ligt bij de rechter. Ja, Ik zeg dus luisteraars, agenten moeten niet voor eigen rechtertje gaan spelen. Het is een dom plan van Pieter van Volhoven die zegt... Laat de agenten zelf de hoogte van de boete bepalen. En dan hebben we het over de verkeersboetes uh, met name. Klaas uh, Volkert uit Workum. Goedenavond. Ja, maar Klaas Volkert uit Workum. Ja, het wordt een beetje inefficiënt. En uh, de politie kan dan misschien wel praatgroepen gaan leiden. Maar dat lijkt me niet goed. Beter hmm. lijkt mij, een beetje in verlengde, als je e één keer uh, ergens bekeurd wordt. Nou, dan wordt de boete dus uh, 50 euro. Ja. Voor hetzelfde krijg je weer eens een keer een bekeuring. Wat het 100 euro. Ja. Dus goed, goed gedrag moet beloond worden. Op, op dit principe moeten we hebben. Straf, is een strafsysteem, een soort multiplier, dat je, dat je de haast bent als, als het vaker gebeurt. Ja, ja precies. Nou, mooi, ben en dat, dat werkt ik ja. mij het beste. Ik ga het zo Gerrit van de kamp vragen. Bedankt, Klaus. 081121 21 domplan van Van Volhoven. Agenten moeten niet zelf de hoogte van de boetes gaan bepalen. Ik ga naar Cor Verweij uit, hier uit de aan de IJssel. Goedenavond, Cor. Hallo Joost, goedenavond. met ben Kapellen en Capelle in de Wijssel. Ik ben zelf 40 jaar lang politieman geweest in Amsterdam, Amsterdam. Ik woon nu in Capelle, perfect. Alleen, ik zeg, de boetes die opgelegd moeten worden voor te snel rijden... of wat dan ook in Nederland, daar moet je voor 10% rekenen... bij elke burger in Nederland die een overtreding maakt. Dus ben je een bijstandszeker, dan krijg je 40 euro... omdat je te snel rijdt, maar word je gereden door een chauffeur... Voor, het, ...voor de regering of zo, of ja. voor de provincie. En de meneer die naast je zit, die is verantwoordelijk voor jou. En die verdient 144.000, dan betaalt hij 10 is 1440 euro, zo simpel is jij het. Jij hebben gewoon inkomensafhankelijke boetes? Inkomensafhankelijke boetes. Nou, dat is weer een nieuwe stelling, daar zou ik mooi, mooi tegen kunnen zijn. Maar koor maar je bent oud-agent. Had je dit ja. voorstel van Van Vollenhoven omarmd? Of, of vind je het sowieso een goed idee? Geen goed idee. Hij moet dat niet doen. Men moet dat inafhankelijk maken. Ja, ja. Want kijk, als iemand die uh, rijdt met een auto... en die zegt, ja, ik moet naar mijn volgende zaak... want dan kan ik drie ton verdienen... en die rijdt 180 km per uur... Nou. dan moet die man dus ook eens weten... Wat die boete is, omdat hij zo nodig die twee, vier of vijf ton Je gaat wel kort door de bochten, daar hou ik van. Ja, nee, maar het gaat niet om kort door de bochten. Het wil niet. Ja, maar rijke mensen of mensen met meer inkomen willen niet altijd zeggen dat die extra hard rijden. Dat waag ik zeer te betwijfelen. Nou, ik wil dat, ik wil dat, ik heb voorbeelden uit de praktijk, die kan ik je aantonen. Maar dat hoeft nu niet tijdens de uitzending. Nee, dat nee. moet gewoon zeggen van, jongen. Ja, rijdt te hard. Bingo. Cor Helder, dank je bingo. We gaan door. 0800 1121. Wat Thijs zegt, avondspits eens of oneens als onnodig linksrijden... maar duurder wordt. Nou, daar staat... 220 euro op Matthijs, dat kost je dat. En overigens, parkeren op een gehandicapte plek luisteraars 340 euro's. Dat is veel geld. Bel in de auto ook 220. Onnodig geluidsoverlast, wat het ook wezen mag, ook 340. En eh, als je vooruit eh, niet helemaal goed zichtbaar is, meer dan de helft, dan ben je ook 220 euro kwijt. Dus het zijn pittige boetes. En daarom zegt Van Volhoven: laat agent dat ook kunnen verlagen bij, eh, bij gereden gevallen. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Mark Westerdorp zegt Eerdmans: agenten behandelt arrestant verdacht alsof het veroordeeld is als als je dat verschil niet ziet, ben je ongeschikt als rechter. Dat is volgens mij een hele andere tweet van lang geleden. Camille zegt, oneens, dan wordt de boete hoger... als Gent ruzie heeft gehad met zijn vrouw. Slechte zaak, eens. Antigeluid zegt, eens worden ze meteen onkoopbaar. Een lagere boete als de helft voor het Rijk. De andere helft voor Gent is uh, Theo van, Wor van Gorkum sorry, uit Amersfoort. Sorry, ik, het ik ben het erg niet mee eens met je op dit moment... En dat gejagraal over boetes heb je eigenlijk altijd al. Mm. En dan, moet ik hem betalen of moet ik hem niet betalen? En ik denk op het moment dat mensen het idee hebben dat ze hun rechtsgevoel meer bevredigd wordt. Dus dat ze een boete krijgen die aangepast is aan de omstandigheden. Dus het is nu altijd de hoofdprijs. Ja. Op het moment dat je zegt, ja, het is inderdaad een lullig vergrijp. Ik weet het er mee eens, ik kan het niet moeten doen. Nee. Maar hoe ernstig is het ook niet dat hij juist minder gejagraal voor plaatsvindt maar over Theo, de boete. kijk je wel eens naar, naar uh, Blik op de Weg of iets dergelijks? Um, dan ja, krijg, iedereen ja. heeft altijd een smoes. Er is altijd een reden waarom iemand... Er is bijna nooit iemand die zegt... Nou, sorry, het was gewoon helemaal een verkeerd punt. Dus er, is altijd er wordt altijd gediscussieerd. En dat wordt alleen maar erger op deze manier. Ja, maar zo'n agent... Die gaat van boete uitdelen... Die weet van tevoren al wat hij gaat uitdelen. En daar moet hij ook gewoon bij, bij blijven. Net zoals nu. Precies. Hij zegt nu al... Van, hij zegt nu van tevoren al van... Je krijgt een waarschuwing of je krijgt een boete. Dus hij moet nu zeggen van... Hij krijgt een lage boete, middelgrote boete, hoge boete. En dan moet je gewoon bij blijven. Nou, volgens mij zijn wij... Ja, ik zou zeggen, laat hem gewoon die boete geven. Die is gewoon pittig. En als je die boetes ziet, overigens, dan denk je ook wel drie keer na... voordat je daar de fout in gaat. Dat vind ik het voordeel van die hoge boetes ook, Theo. Huh? Ja, dat is al zo. Het is totaal onrechtvaardig voor hm. onopzettelijke vergrijpen. Nou... Theo, genoteerd, dank je. Ik ga terug even naar Gerrit van der Kamp... voorzitter, politievakbond Gerrit, eh, dat punt Hallo. van... De, nou ja, ik heb gehoord, de inkomensafhankelijke boete... van de oud-agent uit uh, hieruit Kapelle, oud-agent van Amsterdam. Um, wat, kwam wat, wat, wat kwamen we nog meer tegen? Uh, we kwamen ook tegen dat de politiemensen hun eigen rechten spelen. Dat is een punt wat ik een paar keer hoor in de uitzending. Dat is niet zo. Want in alle gevallen, welke boete mensen ook krijgen... ze gaan altijd naar de rechter toe als ze het er niet mee eens ja, ja. zijn. Dus politiemensen uh, veroordelen niet, zij maken een keuze... En um, zij zullen ook moeten verantwoorden waarom zij die keuze maken. Dus dat is ook in alle gevallen zo. Dus er verandert niet zo heel uh, bijzonder veel. Um, en als het gaat over um, ja, die, die, die inkomensafhankelijke boetes, ja, daar is al vaker over gediscussieerd. In sommige landen doen ze dat. Uh, maar dat is een totaal ander systeem en wel veel ingewikkelder. Lijkt mij ook niks. Maar kijk, Ivo opstelt dit de vorige keer. Gehakt gemaakt van de van het pleidooien vanuit de politie, dat die boetes te hoog zijn, die zijn inderdaad flink verhoogd in 2012. Dus dit, dit plan gaat van, van vol over, gaat ook gewoon de prullenbak in bij opstelden. Nee, maar kijk, we weten ook dat dit soort discussies duren lang voordat je uh, daar beweging in krijgt. Kijk, wat er inmiddels wel gebeurt, en dat is ook nadat er voor gepleit is, zowel door ons als uit de politiek. is dat voor zeg maar, mensen die heel vaak overtredingen plegen. Dus zeg maar de, de, de gasten die er een sport van maken om er een puinhoop van te maken ja. op de weg. Dat die uh, zeg maar wel in een progressief boetesysteem komen. Dus daar zie je al wel okay. dat mensen die. Ja, die hebben dat, zeg maar, dat, dat punt dat is uh, vorig jaar gemaakt. De Kamer heeft die motie aangenomen. Um, dus je ziet wel dat dat onderscheid er op zich wel kan komen. Ja. En, natuurlijk, de notoire um, verkeersradar. Uh, de recidivisten. Ja, precies. Ja, die pak, die pak je dan toch aan. Dat hè? is ook een goede. Uh, ja, dus dat is zeg maar de omgekeerde ja. volgorde daarvan. En ja. als dat kan, dan denk ik ook van nou... dan okay. is het helemaal niet zo raar om die andere beweging ook te maken. Gerrit van der Kamp, dankjewel. Voorzitter, politievakbond ACP. Merci voor het medel in avondspins. We gaan de, de vijf laatste minuten in. Erik Klaassen zegt... boete voor geen schone vooruit, bepaalt de mate dan de prijs. Wordt een leuke discussie. Ja, zo staat het echt op verkeersboetes.nl... meen ik dat ik het allemaal gezien heb. Herman Hobert zegt... Eerdmans in het verleden kenden we bij de AVD Porsche Groep 3... Of drie categorieën. A, fors gesprek. B, een gesprek met boete. Afhankelijk van de omstandigheden. En C, altijd een proces verbaal. Dus ook die drie van uh, Van Vollhoven. Ik zeg, het is een dom plan van Pieter Van Vollenhoven. Agenten moeten geen eigen rechtertje gaan spelen. U kunt nog meedoen. 0800 1121. Avondspits, goedenavond. Ton van Maanen. Ja, goedenavond, Joost. Hallo. Um, er is al, uh, al veel, uh, veel gezegd waar ik het uh, mee eens ben. maar het... Uh... In landen zoals bijvoorbeeld in Oekraïne en dergelijke, daar zie je dat nog, hè? daar discussieer je nog over de hoogte van je voeten. Want wat hier nou gebeurt, de agenten kunnen wel een keuze maken, maar wij, de wij als bevolking, laat ik maar wij zeggen... Wij kunnen dus in discussie gaan. Want ja. dat, is, dat is wat nu bepleit wordt. Nee, maar precies. En dat is iets wat absoluut niet kan. Want nee. als ik in discussie ga gaan, ja. dan kan een rechter ook niks meer mee. Want het is namelijk subjectief geworden. Ja, ik, ik, ik geloof dat je daar gelijk in hebt, Ton. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ton van Maanen, bedankt. Ja. Veel bellers en dat vind ik leuk. Uh, Rolf uit Etteleur, goedenavond. Ja, Roos, het werd er maar goedenavond. Ja, ik vind het een, laten we zeggen, een wonderlijk plan van een uh, jurist. Want dat is uh, meester Pieter van over. dat je, dat je met, als jurist met zo'n... Uh, zo ik, ik weet ook niet of hij dat serieus bedoeld heeft. Ja. Maar terugkomend, ja, maar terugkomend op de zaak. Het is natuurlijk uh, uit een boze dat de politie de hoogte uh, gaat bepalen hoe hoog een boete is. Dat doet de wetgevende macht, dat is ook al gezegd. Daar gaat mm -hmm. de politie niet over. Nee. Ik, vind, ik vind ook dat de politie, die moet ook gewoon bekeuren, je moet niet zeggen van ik doe het niet of van ja dat kun je ook niet, dan moet je achter zo'n politieagent staan, maar wat mij dus opvalt het valt erg mee over het algemeen je, op de, als je op de weg zit, grote weg en dat zit ik heel veel, dan mm. zie je dat er heel veel niet gezien wordt en niet beboet wordt en dan denk je, jongen, de, we hebben echt niet te klagen, want dat, ze kunnen veel en veel meer binnenhalen als, als, als, als, als er wat meer politie op de, op, de, op de weg is, niet alleen op de weg, maar ook in de straten ja. ik vind het erg, ik vind het heel erg meevallen en je hebt het tenslotte toch zelf in de hand, hoe hoog je, je ja, extra... Uiteindelijk heb je het allemaal in de eigen hand, gewoon ja, je een beetje natuurlijk. aan de wet houden. Ik, ik, ik, ga, ik ga ook wel eens te hard. En, en ik weet nee, ook nee, dingen. Precies. En dat weet, ik, dat weet ik heel goed dat ik dan fout zit. Maar ik, ik, ik ja. denk ook, ik, ik ben weer niet gesnapt. Hè, en, en hoeveel mensen gebeurt dat? Dus nou, ik goed. vind dat het erg heel erg meevalt. Ralf, oké, okay, bedankt voor je reactie. Avondspits uh, luistert naar u ook op Twitter. Waarom laat je de boete niet later? Bepaald door een officier afhankelijk van recidive. Uh, Ingrid Eefting zegt eens moeten beoordelen aan de hand van Ernst Gedragen. ...maat verwijtbaarheid en bijzondere omstandigheden. Arthur Seven Stem zegt, hashtag oneens... ...wat is er mis met een beoordeling van de omstandigheden... ...door een mens met hoofdletters. En Wijnand Weerdenburg zegt mij maar, Eerdmans eens... ...als agenten doen wat ze moeten doen... ...is dat meer dan voldoende. Uh, Johan, Johan Edo uit Papendrecht. Goedenavond, Johan. Goedenavond met uh, Johan Eerdssonig Papendrecht. Ik vind het, uh, het hele domplan van meneer Van Vollenhoofd. Het is, het is met hoofdletter het is gewoon een domplan... Hij moet zich niet bemoeien met het regeringsbeleid. De regering bepaalt wat er uh, wat er gebeurt en niet meneer Van Vellenhoven. Ik denk dat meneer Van Vellenhoven er zo beter zou gaan doen om zijn pianospel op peil te houden en te verbeteren. Hij moet niet gaan zeuren met politietaken en noem maar op. Kijk aan. Dat gewoon acht... aan de regering. Regeer, we hebben daar een goede, go goede mensen voor capabele mensen. En wij ja. men willen de politie nu gaan opzallelen met alle nevenactiviteiten ja. waarbij men gaat onderhandelen met, met, met, met overtreders, waarbij het ja. een hele discussie wordt. Laat we meneer Van Vollover rustig met zijn pianospel gaan. Gewoon meenemen. weer de gevleugelde vrienden. En, ja. en, en, en achter die piano. Johan, het is duidelijk, dankjewel Van Vollover achter de piano blijven zitten. Niet dit soort plannetjes lanceren. U kunt nog één reactie geven op Twitter. Gaan we ook verder. En dom plan, zeg ik. Agenten moeten geen eigen reggetjes spelen. Ik ga even nog naar Erik uit Zwolle. Goedenavond. Ah Joost, Erik volgens mij, ja. ja. ik, ik ken uh, Pieter van Volhouw persoonlijk niet, maar ik weet wel dat hij nogal eens een keer een leuk standpunt weet te maken. Ja. En ik weet ook niet in welke context dit, dit bedoeld heeft, want hij kan ook wel eens iets zeggen om te chargeren. Kan. En als zijn, als zijn bedoeling is geweest uh, om inderdaad aan de kaart te stellen dat de boetes veel te hoog zijn en om daar op basis daarvan een aanvraag te doen... in het Nou, dat kan. Dan vind ik het iets heel moois. Nee, precies. De discussie heeft hij gestart, Erik. Dank je wel, want het is alweer aan, aan, aan de klok, kan ik zeggen. Tegen zeven lopen. Doet u rustig aan, ook op de weg. En we gaan afsluiten. Straks gaat Kunst Kunststof verder... met daarin de gast architect Luc Delu... En morgenochtend omroep WNL weer terug op Nederland 1. Vanaf 7 uur kunt u onder andere Mark Turlings en Danny Mekic aanschouwen. En vannacht hebben onze vrienden van de nacht een heel speciale gast. Zij gaan het namelijk met niemand minder dan Slans grootste komiek Diederik Samson. Oh nee hoor, het is André van Duin. Daarmee gaan ze praten over zijn carnavalskraker. Die die heeft opgenomen vanaf 2 uur dus te horen op Radio 1 bij Nog Steeds Wakker in Nederland. Morgenavond de nieuwe avondspits vanaf half 7 natuurlijk hier op Radio 1. Tot dan. Het populisme, toevallige politieke meerderheden en de betutteling vanuit Den Haag... Filosoof Paul Frissen moet er niks van weten. Wat je op allerlei terreinen ziet... is dat wij weliswaar als overheid tegen die burger zeggen... je moet jezelf redden, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. In zijn boek Van Goede Bedoelingen, de dingen die nooit voorbij gaan... geeft hij commentaar op het politieke klimaat in Nederland... van de afgelopen twee jaar. Maar de voorwaarde is wel dat de burger met die eigen verantwoordelijkheid... datgene doet wat de overheid bedacht had. De bevlogen filosoof Paul Frissen over de overheid zoals die zou kunnen zijn... in Brons met Boeken, vrijdagavond...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 Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken. Met de nieuwe generatie FS4300DN printers van Kyocera... print u tot wel 160.000 offertes. Zonder onderbreking voor onderhoud. Kijk, dat helpt de zaak vooruit. Kijk op kyocera-document-solutions.nl wat Kyocera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op Landal.nl. Dit is Radio 1.